7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal vertelt de politie waarom het zo rustig bleef gisteren. En we hebben het over de veroordeling van dopingarts Fuentes. Met die veroordeling is niet iedereen even blij. Eerst het NOS journaal. Mark Visser. De abdikatie en inhuldigingsfeesten zijn gisteren in alle plaatsen nagenoeg genoeg vlekkeloos verlopen. Premier Rutte is trots op de manier waarop Nederland in eenheid de dag van de troonswisseling heeft beleefd. Zei tijdens het vlotfeest in het muziekgebouw aan het IJ, waar hij ook koning Willem-Alexander en prinses Beatrix toesprak. Ook burgemeester Van der Laan van Amsterdam is heel tevreden. We hebben, uh, ik moet het even goed zeggen, ruim 40% minder aanhoudingen dan vorig jaar. Ruim 30% minder coma-ritten, de ambulanceritten. Dus alcoholgebruik is minder. Als je dan ook nog de weergouden aan je kant hebt, wat, wat zul je dan gaan mopperen? Tussen de 700.000 en 800.000 mensen hebben in de hoofdstad de feesten bijgewoond. In Eindhoven sprak de gemeente van een fantastische Konijnendag waar 175.000 mensen genoten hebben. En ook in de regio Rotterdam zijn alle feesten in een gemoedelijke en ontspannen sfeer verlopen. Opvallend was verder dat de NS, ondanks de enorme drukte, weinig tot geen problemen had. Voor zover bekend zijn in bijna alle plaatsen minder incidenten geweest dan vorige jaren. En hebben EHBO-posten en eerste hulpafdelingen in ziekenhuizen ook minder te doen gehad. En een van de opvallendste dingen gisteren was dat de vrijmarkten later op gang kwamen dan normaal. Veel mensen wilden eerst thuis op tv de applicatie zien en gingen daarna pas de straat op. De Europese Unie is erg bezorgd over de werkomstandigheden in Bangladesh. EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton zegt dat de EU overweegt... hogere invoerrechten te heffen als de omstandigheden niet snel verbeteren. Verklaring is een reactie op het drama van vorige week in Bangladesh... toen een gebouw met daarin een kledingfabriek instortte. Zeker 380 mensen kwamen daarbij om. De meeste kleren die in de fabriek werden gemaakt... waren bestemd voor Europa, dat de grootste handelspartner van Bangladesh is. President Obama heeft een nieuwe poging aangekondigd... om de speciale terroristengevangenis Guantanamo Bay op Cuba te sluiten. Hij heeft opdracht gegeven de zaak opnieuw te bekijken. President moet daarvoor opnieuw proberen om het congres te overtuigen. En ik ga re with Congress, uh, to met to congres om te that dat dit niet... iets that's in the beste interesse van de Amerikaanse mensen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 In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is vanaf vandaag een streng rookverbod van kracht. Alle openbare ruimtes zijn nu rookvrij. En verder zijn alle uitzonderingen op het rookverbod in de horeca opgeheven. In veel eenmanszaken en in kantines van verschillende verenigingen mocht nog worden gerookt, maar dat is nu voorbij. Er ook waren kantines of horecagelegenheden met aparte rookruimtes. En ook daar moeten de rokers vanaf vandaag naar buiten. Zelfs met carnaval, dat uitbundig wordt gevierd altijd in Rijnland... mag er nergens meer binnen worden gerookt tijdens de feesten. Overtreders riskeren een boete van maximaal 2500 euro. Borussia Dortmund heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Duitsers verloren gisteravond de uitwedstrijd tegen Real Madrid met 2-0. Maar vorige week werd nog met 4-1 gewonnen. In Madrid bleef het lang 0-0, maar tegen het einde was het toch nog spannend. In de 82e minuut maakte Benzema 1-0 en in de 88e minuut werd het 2-0 door Ramos. Maar Real slaagde er niet in de bevrijdende derde goal te maken. Vanavond speelt Barcelona tegen Bayern München voor de tweede finale plaats. Barcelona moet een 4-0 achterstand goed maken. En dan het weer, dat ontbreekt even, maar dat ga ik snel ergens anders vandaan halen. Ja, daar is het. Het weer trekken enkele wolkenvelden over het land, maar die lossen in de loop van de ochtend voor een groot deel op. Daarna zijn er flinke perioden met zon en pas in de avond valt er in Limburg mogelijk een bui. Door wordt 13 graden op Texel en 18 in Limburg. Nou, wordt het toch nog goed weer. Verkeersinformatie is er daadwerkelijk niet. Er staan geen files, goede reis. En u hoort zo meer van de Amerikaanse president Obama... want hij gaat het nog een keer proberen om Guantanamo Bay te sluiten. Fabel. Witte wijn wordt gemaakt van witte druiven. Een andere fabel. Interim professionals zijn duurder dan vaste medewerkers.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen op deze day after. Het is zes minuten over zeven. Uiteraard staan we nog stil bij gisteren. De inhuldiging van de koning en het advies van zijn moeder. Even En gezwaaid en gewuifd wetter, ook door het publiek. tot grote tevredenheid van onze premier. Ja, het aftreden van Beatrix en in de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Een drukke en. Rustige dag was het tegelijkertijd in Amsterdam. ochtends bijvoorbeeld uh, was het redelijk rustig. Het officiële gedeelte. Later werd het echt feest. Zoals bij de afsluiting, de Koningsvaart. De gemeente Amsterdam had mensen opgeroepen vanaf de Noordoever... ook naar de Koningsvaart te komen kijken. Maar heel druk werd het er niet. Ja. Nou, zie je wel. Dit is de Noordwal? Ja. En daar woont u? Ja. Hier ook in de straat, ernaast. <laughs> <laughs> Kat in het bakkie. Zo gezellig, al die mensen. Maar komt u niet om uh, de nieuwe ik koning wel, te de, zien? Wel die andere, bo andere boten, maar de koning hoef ik niet zo nodig te zien. U heeft niet zoveel met het koningshuis? Nee, het gaat ook. Maar waarom dan wel hier aan het ei uh, staan feesten? Met de buren, gezellig. Een hapje, en een drankje. Hoe laat is het nu? Het is uh, tien voor half zeven. En nou nog een uurtje, uh, uurtje te gaan hè, voordat het uh, moet gaan vertrekken en hier uh, zo een beetje langs moet gaan komen. Ik dus ben van de politie, loopt hier met een collega. Met heel veel collega's valt me op. Ja, het heel toen ik daar kwam dacht ik uh, meer uh, politie dan toeschouwers. Nou, dat dachten wij in eerste instantie ook. Bankwerkerij Noord. Hier staat een ME-busje geparkeerd. Een uh, getinte man wordt door twee agenten tegen de bumper geduwd. Een paar mensen staan te kijken. U kent deze meneer? Ja, uit de buurt. Ik uh, zie wel eens met Dirk van den Broek altijd uh, met een grote blik hier uh, Elke dag uh, zitten dus... Uh, en hier aan de waterkant waar ze regelmatig zitten. Ja, op zich doet hij geen verlies kwaad. En, uh, ik denk dat de politieagenten hem niet helemaal begrijpen. 5, ja, zes 8 man politie is er ja. weer terug. Beetje overdreven, beetje overdreven. Maar ja, geen risico's. Dat is wel het motto, denk ik, vandaag. We Londen gehad, we Barcelona gaat. Uh, als ik dan iemand alleen zie, denk ik van ja, heb ik nog iets van, is dat wel oké, okay, weet je wel. En, uh, je houdt elkaar in de gaten en je denkt wat is hier dan daar? Ik weet zeker dat de mensen elkaar in de gaten lopen, dat houden we niet. doen we nu ook? Absoluut. Ja. De ja. Hey, is, zal ik naast je blijven staan. Heel druk is het dit aan de Noordoever van het ei. Daar is uitzicht op een groot scherm aan de zuidkant. En daar is de uitzending vanuit Ahoy te zien. En hier wordt al warm meegezongen door één mevrouw. Een van de weinigen. We luisteren heel even bij. Zo lang als je leeft. Dit is saamhorigheid door de monarchie. Oh. En dan valt de fiets bijna om. Want die gaat naar huis. Het is allemaal voorbij. Hoe was het? Leuk. Wat was er leuk aan? Naar de koning, zo had je dat alleen. De remix van Armin van Buren vond ik ook heel erg leuk. Ben je blij dat we nou een koning hebben in plaats van een koningin? Nou, we hebben een koning en koningin, maar ik vind het wel nieuw wat... Nu is het wel wat anders. Maar het moet wel met Maxima dus? <laughs> ja, dat wel, ja. Ja, want zonder, zonder Maxima was koning Millie Malekso niet zo populair geweest. Willem, Maxima! <laughs> Misschien niet super druk, maar wel gezellig. Op de Noordoever dus van het IJ. Verslaggever Harm Atterveld was in Amsterdam Noord. Natuurlijk werd ook het koningslied gezongen. Daar was niet iedereen enthousiast over, dat weten we inmiddels wel. In drie provincies werd het officiële mezingfestijn zelfs afgezegd. stonden schermen, maar er kwam niemand. Maar in Ahoy was dat wel anders. Ruim veertig artiesten en het aanwezige publiek zongen uit volle borst het koningslied voor Koning en Koningin. John Newbank, ondanks de spanning, heeft hij nog een beetje kunnen genieten? Uh, juist daardoor, misschien zelfs wel. Nee, het was fantastisch, al die mensen daar in het oranje, rood en blauw. Die eensgezindheid en dan die uh, dingen met Amsterdam. En dan willen we maximaal daar staan. Dat is fantastisch. Na de laatste slotklanken, dan loopt Ahoy vrij snel leeg. En dan zijn er mensen die naar buiten wandelen. Mag ik vragen, hoe was het? Geweldig, emotioneel zelfs. Heeft hij ook een traantje gelaten? Ja. <laughs> Ja. Hard meegezongen? Altijd. Ja? Heel hard. De artiesten die verlaten zo langzamerhand Ahoy. Vooral Marco Posato is populair. En ik denk 50 fototoestellen ongeveer. Ja, ik vond het super leuk. Ik vond het super kikken. Super mooi en een fijne revanche. <laughs> voor? Voor, uh, voor, een, uh, een, een, uh, voor alles eigenlijk. Voor, voor de kritiek en voor al dat soort dingen? Ja, het is, het was, weet je, dit, dit was waar het voor bedoeld was. Meezingen met z'n allen. Uh, bijna alle artiesten van Nederland. Ik vond het mooi. Hoe bijzonder is het om dan de koning en de koningin zo uh, naar dit lied te zien kijken? Ja, ik kan het uh, niet vaak genoeg zeggen. Ik vind dat, en ik vond dat altijd heel speciaal. En vind dat nu nog steeds. Ik vind dat we vandaag een, een dag van, uh, van oranje hebben gezien. Die, uh, die de boeken in kan als uniek. Trots om bij jou aan bij te mogen dragen. Absoluut, dat onderschrijf ik met een hele dikke vette streep. Uit op teken, punt. Met het even trots, Marco Borsato was dat in gesprek met Marcel Bril. Straks hoort u meer over de veroordeling van de dopingarts Fuentes. Maar toch nog even terug naar gisteravond. Iedereen tevreden. Toch? Ja, inderdaad. Jij ook ook uh, premier Rutte. Ja, ik het even Waar ga jij heen? Maar jij ging even naar Fluentes. Dus. We gaan terug naar Oranje. Rutte sprak aan het eind van de dag het koninklijk gezelschap toe. Dat deed hij in het muziekgebouw aan het eind. Daar eindigde de feestdag voor koning Willem-Alexander en al zijn gasten. Majestijten, koninklijke hoogheden, excellenties. Dames en heren, aan het eind van deze bijzondere dag... wil ik nog een paar dingen... Ik heb nog een paar dingen zeggen. Deze dag is eigenlijk begonnen op 28 januari met de indrukwekkende toespraak van toen nog koningin Beatrix waarin zij mededeelde dat zij voornemens was om 1 april de troon over te geven. En zij zei toen dat zal het moment zijn waarop ik de troon doorgeef aan een nieuwe generatie. En dit is ook een moment. Een nieuwe generatie heeft nu in Nederland de monarchie dat de monarchie in Nederland vormgeven de komende jaren? Zal de monarchie verder invulling geven? En de nieuwe generatie staat daar. Maar ik zou erbij willen zeggen dat, denk ik, vandaag Prinses Beatrix ook gemerkt heeft dat in Nederland heel veel mensen heel erg veel van haar houden, heel veel respect hebben voor de wijze waarop zij het koningschap heeft uitgeoefend en dat heel veel mensen ook in hun hart de herinnering zullen bewaren aan de wijze waarop Koningin Beatrix de afgelopen 33 jaar koningin is geweest. Premier Rutte gisteravond terug naar de hardele werkelijkheid van vanochtend. Want wat blijft zijn de lege dozen, Mark Robin Visser. Ja, lege dozen, dat is grappig dat je dat zegt. Ik, die, die zien we dus natuurlijk eigenlijk niet. Hè, zo, uh, hoewel je, ik kan me van voorgaande jaren wel herinneren, van de vrijmarkt, dat er ook heel veel rotzooi, heel veel meubels en oude troep, waaronder ook dozen, uh, worden achtergelaten. Maar uh, wat ik in ieder geval van meneer Bachmeijer uh, van de stadsreiniging Amsterdam begrepen heb, is, het is dit jaar minder. Een stuk minder geworden. ja. ben ik in, geen vrijmarkt. Het houdt in dus de. Uh... Minder afval? Ja, we schuiven nu met uw team. Is dat team 4? Er staat een grote 4 op de Vegwaar? Ja, ik heb team 4, team 5 heb ik. Oké, okay, team 5 schuiven we langzaam van de dam richting het centraal station. En dan maakt u weer een bocht, hè? Dan maken we weer een bocht, dan gaan we terug weer de beursstraat. En dan gaan we de beursstraat vegen en dan uh, is het gebeurd. Ja, voorgaande jaren toch in het centrum zo'n 100.000 kilo afval. Ja, het eerste beeld is dat het dit jaar minder is. Nou, ik denk niet dat het een stuk minder is, ja. Is een stuk minder? Het, ja, ik denk het wel, ja. Hoeveel minder is, weet ik niet, maar het is wel een stuk minder. En wat zou dan de verklaring daarvoor kunnen zijn, los van dat er minder vrijmarkt in dit gebied is geweest? Ja, dat is de verklaring, minder vrijmarkt. Markt. Ja. Als je vrijmarkt hebt, die mensen nemen alles mee van huis en alles wat ze niet verkopen laten ze staan. Dus ja. dat heb je allemaal minder. Ja. Maar we hebben ook even een korte, kleine analyse kunnen maken van het type afval wat er in de straten ligt. Je hebt ja. natuurlijk verschillende dingen. Je hebt blik, ja, je hebt plastic bekertjes cool. en ook de verhouding daartussen, daar is iets mee. Daar is ook wat mee natuurlijk. Mensen nemen een hoop drinken van huis mee naar huis, van, van huis mee naar, mee, naar, mee, naar, mee naar de markt. Ja. ja dan, uh... Er wordt minder bij de horeca Precies. gekocht, dat zie je aan het afval. En daarom minder plastic. Minder plastic bekertjes ja. van de horeca. Ja, dat is natuurlijk op zich slecht nieuws voor de horeca-ondernemers in de stad. Ja, dat is vervelend, ja. Maar qua recycling eh, is het waarschijnlijk beter... want dat blik dat kan er allemaal weer uitgehaald worden, toch? Ja, dat gaat automatisch. bij de verwerking wordt het er automatisch uitgehaald. Ja. Ja, klopt. Ja. Dus we gaan een beetje de goede kant op? We gaan de hele goede kant op. Ja. We zijn goed bezig? Ik hoop het wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, we zijn echt wel goed bezig. Ja, ik toch. kijk eventjes uh, naar uw ploeg, ploeg nummer 4... met de oranje vestjes die voor ons uitloopt. Laten we eens eventjes met ze meelopen uh, richting dat uh, centraal station. In het ochtendzonnetje. Uh, ja, hoe beleeft u nou eigenlijk zo'n dag? Want uh, uh, heeft u gisteren ook gewerkt trouwens? Wat nog keer? Heeft u gisteren ook gewerkt? Gisteren heb ik niet gewerkt, nee. nee. nee dus dan ik heeft, heeft u voor de buis gezeten? Heb ik voor de buis gezeten, ja. Klopt. En dan zie je dus al die mensen ja. en dan weet je dus... Ja, uh... Dan zie je altijd minder wordt. Dan zie je altijd minder. Ja, nee. let je daar dan, ja, dan op? Dan ga je altijd goed gevoel goed het werk, klopt. Maar let u op hoe de mensen zitten? Nou, ja, dan gedragen. let je op, ja. Dat zie je. Ja, en dan let je zeker op. En uh, ja, dan, dan, zie je, dan zie je ook bijvoorbeeld dat het een wat stuk minder wordt. Straks wordt u nog overbodig. Ja, dat is jammer dan. <laughs> nee. Word ik weer chauffeur? <laughs> Uh, ik wens jullie nog veel succes. Wanneer denken jullie dat, uh, dat de stad weer een beetje toonbaar is? Uh, uh, ik denk eind van de middag. Denk het wel. De binnenstad, in ieder geval. U heeft nog heel wat te doen. We hebben nog heel wat te doen. Ik praat over de binnenstad. Ja, ja alleen de binnenstad, want er zijn nog andere delen ook natuurlijk. Ja, als je het zeg maar naar... Uh... Uh, West gaan kijken, het westen van de stad, dan, dan moet nog een hoop proberen. Klopt. Ja. Het is eigenlijk een rare maar dat traditie, ook, dat al. Met je al. Je, dat zie je niet zo. Uh. Zijn we toch een rare mensen met elkaar? Mark uh, eigenlijk, Robin. He? Is zo, hè? Mark he? Robin. <laughs> ja, Lara. <laughs> Wij zeg spraken het eens. net uh, de directeur van het Van Gogh Museum. die zich afvraagt of het Museumplein ook een beetje schoongemaakt wordt. Want ze gaan vandaag oh. weer open. Ja, uh, ik, kan, ik kan het even vragen. Ik weet, team 4 en team 5 zijn niet voor het Museumplein, uh, denk ik. hè? Uh. Nee. Die, welk team is dat? Team, nee, uh, dat is uh, geloof team 7 en 10 8 is dat. Team 7 en 8, want ja. het schijnt Volk daar nog niet. Ja. Uh, ja. Daar zijn ze nog niet bezig mee bezig We gaan even kijken of team 7 en team 8... of die al uh, in, in, in de werkkleding gehezen is. is. ja. Dat is allemaal in de werkkleding. Voor mij mochten ze daar niks aan doen... want die kraan oh. was stuk, geloof ik. Ze mogen niks doen? Oh, ja, nee. hebben oh, het museumplein. museumplein. Ja. Nee, daar komen wij niet. Daar nee, komen daar we komen we niet. jullie niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, het is allemaal in teams, Lara. Ja, ja, ja zo, ik snap dat het. Dat is een hele organisatie, nou, joh. Ga jij maar even op zoek ja, ja, en ja, regel ja, het ja, even voor meneer Ruger dan dan van het Van Gogh Museum. Ja, dat komt goed, joh. Komt goed, komt goed. Tot straks. Het werd heel ingewikkeld. John Bakker bij de AWB. Goedemorgen. Ja, en ik heb het niet zo ingewikkeld hoor. Eén korte file op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Harningsveld Griesendam, twee kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rijstrook. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien en s middags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Voor het nieuws over dopingarts Fuentes moeten we naar het buitenland. Die is namelijk door de Spaanse rechter schuldig bevonden... aan een overtreding tegen de publieke gezondheid. Hij is veroordeeld tot een jaar celstraf. Maar hoeft hij niet uit te zitten omdat hij nog geen strafblad heeft. En hij mag de komende vier jaar zijn beroep als arts niet uitoefenen. Correspondent Edwin Winkels. Edwin, hoe is dit in Spanje gevallen? Nou, er is wel veel kritiek op. De wet gezegd, staat ook vandaag in de kranten... Uh, dat ze verwachten hadden. Spanje had via de rechten van gisteren de mogelijkheid... om duidelijk te maken dat ze het uh, serieus nemen met het aanpakken van doping. Spanje heeft lang bekend gestaan als, als het land waar, waar echt alles mogelijk was... en waar dus ook veel buitenlandse sporters uh, bij dokter Fuentes terecht konden. Uh, Eén jaar na de ontdekking van, van het hele laboratorium van Fuentes in 2006 heeft Spanje ook een dopingwet ingevoerd. Maar het is allemaal een beetje slapjes. Hij, hij wordt veroordeeld, hoeft de cel niet in. En er is vooral heel veel teleurstelling, niet alleen in Spanje... maar, maar ook in, in vele buitenlanden, dat de rechter besloten heeft... dat, uh, dat een groot aantal van de bloedzakken die niet geïdentificeerd zijn... Er zijn er 50, waarvan men weet uh, tot welke sporters die toebehoren. En er zijn de andere 150, waarvan niemand wat weet. En dat die bloedzakken worden vernietigd uh, als bewijsmateriaal. Daar is men natuurlijk heel teleurgesteld over. Ja, daarover zo nog meer, Edwin. Maar eerst eens even, want je zegt al, het is een beetje slapjes. Hoe kan dat nou? Want hij werd van zoveel zaken verdacht. Er waren zoveel verhalen. Ja, en dat is sowieso al dat hij terecht stond voor dat uh, delict tegen de volksgezondheid. Hij kon niet terecht staan voor doping, omdat dat in 2006 nog, uh, nog niet verboden was bij wet in Spanje. En voor zo'n delict uh, stond maximale straf van, van twee jaar. Dus we wisten al dat hij hooguit twee jaar cel zou kunnen krijgen. En met twee jaar cel in Spanje, als je geen strafblad hebt, ga je sowieso niet het, uh, het gevangen in. Er ook, waren ook nog vier andere verdachten trouwens. Een, andere, uh, een, een trainer van een wielerploeg vroeger is tot maar vier maanden veroordeeld. En drie andere zelfs, waaronder twee ploegleiders, uh, zijn, zijn zelfs vrijgesproken. Ja, maar hoe zit dat nou met dat uh, bewijsmateriaal, Edwin? Want waarom is er besloten om dat niet vrij te geven om het zelfs te vernietigen? De rechter geeft er in het vonnis niet echt commentaar op... maar al tijdens de rechtszaak uh, werd erom gevraagd, of liet zij weten... dat, dat al die sporters uh, van wie die bloedzakken zijn... Helemaal niks met deze rechtszaak te maken hebben. Er zijn ook niet, er zijn enkele wielrenners als getuigen opgeroepen en meer niet. En ze zegt, om, om hun privacy niet te schenden... Mm. Uh, krijgt niemand uh, in, niet nog de documentatie van Fuentes in te zien. Daar werd ook om gevraagd. Uh, en, en niemand krijgt ook die bloedzakken om ze te analyseren. Het wereldantidopingagentschap had die graag. Want die hebben een grote bloedbank met DNA van sporters uit de hele wereld. En die dachten zo te kunnen achterhalen... Uh, tot welke uh, sporters die die bloedzakken hoorden. Ja, maar zij laat privacy in dit geval dus prevaleren... boven de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid. Ja, maar dat, ja, dat is puur juridische taal. Ze zegt uh, deze rechtszaak ging over een delict tegen de volksgezondheid. Dus de bloedzakken. Uh, ja, die, die werden bijvoorbeeld door Fuentes wel heel slecht geconserveerd en, en het bloed werd heel slecht toegediend. Het gebeurde niet in ziekenhuizen, klinieken die daarvoor bestemd zijn, maar op hotelkamers. En daardoor is hij een overtreding geweest. Hij heeft hij uh, de gezondheid van sporters in gevaar gebracht. Maar meer wil ik ook niet weten, zegt de rechter. Hm. Ik kan me voorstellen dat de aanklagers hiermee niet tevreden zijn. Klopt dat? Nee, het, het, zelfs het, ook het Spaanse antidopingagentschap gaat beroep aantekenen. Uh, waarschijnlijk uh, dat Werelddopingagentschap ook. De UCI, de Internationale Wielerunie, die behoorden allemaal tot de aanklagers. Dat kan hier ook, er waren vijf aanklagers. Dus er zullen zijn dat, dat die hoger beroep aandienen. En dat is het enige wat de rechter heeft gezegd. Zolang dat hoger beroep nog niet uh, gediend heeft... Uh, worden die bloedzakken als, nog steeds bewaard. Dat wel. Heeft Fuentes eigenlijk zelf al gereageerd op de uitspraak of houdt hij zich stil? Nee, hij houdt zich helemaal stil. Hij hoefde uh, gisteren ook niet bij te zijn. Uh, het was alleen het ophalen van het vonnis. En hij uh, verkoos ervoor om, uh, om op de Canarische eilanden te blijven waar hij woont en uh, het vak van gynaecoloog en huisarts uitoefent. Die twee laatste dingen kan hij gewoon blijven doen. Hij is vier jaar, mag hij het ambt van sportarts niet uitoefenen. Maar hij mag dus nog wel elke dag uh, in, uh, in een kleine kliniek... In, op de Canarische Eilanden uh, kan hij uh, mensen medicijnen voorschrijven. Nou, dat is ook een bijzonder. Correspondent Edwin Winkels, Dankjewel. Acht minuten voor half acht is het. U luistert het naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is nu tijd voor Zes, le long de la route.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 Parabara ti ti paparate, rap movaré, rap movaropé, rap movaropé. Sinon j't aimer en pré, veulent bien ne pas nous figer. C'est le début de nos rêves, qui tendent à se confirmer. C'est con, c'est con peut-être con, à se cacher de soi-même. Om vijf minuten voor, half acht is het, je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. President Obama, gisteren honderd dagen onderweg in zijn tweede termijn, wil de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay op Cuba toch sluiten. Hij waagt zich er opnieuw aan. In 2007 had hij het ook beloofd. Het congres hield sluiting in der tijd tegen, maar daar legde Obama zich dus niet bij neer. bleek tijdens een persconferentie waar de president ook sprak over Syrië. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar het is waarschijnlijk het groeiend aantal hongerstakers in Guantanamo dat Obama aan het denken heeft gezet. Ik vind het niet zo gek dat we daar problemen hebben, zegt de president, over de ongeveer 100 hongerende gevangenen. Die protesteren tegen de omstandigheden waaronder ze worden vastgehouden. 21 krijgen er onder dwang voedsel toegediend. we ik zei het al toen ik president werd, en ik vind het nog steeds... Guantanamo moet dicht, waar in totaal 166 gevangenen zitten. Guantanamo is niet nodig om Amerika America te We hebben Guantanamo niet meer nodig voor onze veiligheid, meent Obama. Vlak na 9-11 vond president Bush deze terreurverdachten te gevaarlijk... om op het Amerikaanse vasteland gevangen te houden. Het is expensive. Het hurts ons in termen van onze internationale standing. Het is te duur. Het schaadt onze reputatie bij onze bondgenoten en het motiveert nieuwe terroristen. De idee dat we nog steeds een groep van individuen die niet zijn veroordeeld, is tegenovergesteld aan wat we zijn. Het is tegenovergesteld aan onze belangen en het moet stoppen. Deze gevangenen eeuwig vasthouden zonder proces, dat kan gewoon niet. Het Congres besloot dat ze ons niet zouden sluiten. Obama mocht deze gevangenis dus niet sluiten van het Congres. Maar hij gaat de vraag opnieuw voorleggen. Terwijl de samenwerking met het congres natuurlijk niet optimaal is. Heeft u daar nog wel de fut voor? Mijn vraag aan u is: do you still nog de juice om de rest van your agenda door dit congres te krijgen? Als je het zo zegt, Jonathan, misschien moet ik gewoon inpakken en naar huis gaan. Golly. Ja, zoals u het nu zegt, kan ik beter mijn spullen pakken, geloof ik, antwoordt Obama. Die op het gebied van buitenlandse politiek iets meer vrijheid heeft. Maar ook op dat vlak zijn de problemen groot, zoals in Syrië. Vorige week liet het Witte Huis weten dat president Assad... waarschijnlijk chemische wapens heeft gebruikt tegen de eigen bevolking. En daarvan had Obama eerder gezegd dat dat een rode lijn is. Chemische wapens zouden de spelregels veranderen. My game changer, I mean that we would have to the range of options. Het is heel voorzichtig, maar Obama zegt het wel. Door het gebruik van die chemische wapens... denkt hij nu aan andere, zwaardere maatregelen. En de Washington Post meldt, gebaseerd op anonieme bronnen... dat het Witte Huis van plan is wapens te gaan leveren aan de rebellen. Maar de president zegt dat duidelijk nog niet hardop. Als hij dat ooit al gaat doen. Heel voorzichtig dus daar. Obama over inbrenging in Syrië. Een verslag van correspondent Wessel de Jong. De eerste finalist van de Champions League is inmiddels bekend. En dan het eindsignaal van Webb. Inderdaad, het was nog heel spannend op het laatst. Maar Klopp krijgt de felicitaties van Mourinho, die met Real Madrid verliest van Borussia Dortmund. En daarvan is Jurgen Klopp de trainer dus. En dus is het Borussia Dortmund en geen Real Madrid. Na half acht meer.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 Half acht, tijd voor het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Niet alleen in Amsterdam, ook in de rest van Nederland... zijn de abdicatie- en inhuldigingsfeesten gisteren goed verlopen. Premier Rutte is trots op de manier waarop Nederland... in eenheid de dag van de troonswisseling heeft beleefd. Zei hij tijdens het slotfeest in het muziekgebouw aan het IJ... waar hij ook koning Willem-Alexander en prinses Beatrix toesprak. Tussen de 700.000 en 800.000 mensen... hebben in Amsterdam de feesten bijgewoond. Ongeveer evenveel als vorig jaar. De sfeer was volgens de politie goed. Tot middernacht waren er. 98 mensen opgepakt, voornamelijk voor kleine incidenten. Vorig jaar waren er rond middernacht al 178 mensen gearresteerd.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 begint de temperatuur nu snel op te lopen. De zon schijnt flink, maar er zijn ook nog enkele hoge wolkenvelden. Die wolkenvelden lossen voor een groot deel op... zodat we vandaag flink wat zonneschijn hebben. De temperatuur loopt vanmiddag uit 1 van 13 graden in het noordwesten... tot 17 à 18 graden in het binnenland. Eerst staat er nog weinig wind. Vanmiddag komt de wind uit het oosten tot noordoosten... en neemt dan toe naar windkracht 2 tot 4. Vanavond neemt vanuit België de bewolking toe... en misschien valt er in Limburg vanavond al een eerste bui. In de nacht en morgenochtend breiden de wolken zich verder uit... en dan gaat er op meer plaatsen wat regen vallen. Morgen in de loop van de dag lost de regen op. Er komen ook steeds meer gaten in het wolkendek... en dat betekent dat vooral morgenmiddag de zon weer van tijd tot tijd schijnt. Temperaturen zijn morgen opnieuw prima. 13 graden in het noordwestelijk kustgebied... maar 16 tot 19 graden in het binnenland. Ook vrijdag zijn de temperaturen hoog, 15 tot 20 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog. Wat een fijne berichten zijn dat. Is er ook veel fijnste te melden op de weg, John Bakker? Nou ja, ik heb één file. Als je erin staat is het niet fijn. Maar voor de rest van het land gaat het prima. En die ene file staat op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... bij Hardingsveld-Griesendam, vijf kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dankjewel. John Bakker. Zo dadelijk meer over de veroordeling van de, de Spaanse dopingarts Fuentes.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 Een record aantal werklozen in Nederland. De arbeidsmarkt zit op slot. Welke maatregelen moeten we nemen? Meer tijdelijke contracten voor een flexibele arbeidsmarkt? Of moeten we helemaal af van het vaste dienstverband? Vanavond in Debat op 2, rond 10.09 over 9, live bij de KRO en NCV op Nederland 2. Over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We blikken veel terug vanochtend nog op gisteren. Eerst maar eens naar de burgemeester van Amsterdam. Ja, tevreden over gisteren. Hij uh, zal zichzelf wel even stiekem in de arm hebben geknepen... want dag? die bijna geheel vlekkeloos... zo kon Amsterdam het trauma van de rellen tijdens de troonswisseling in 1980 van zich afschudden. Jeroen Wielaert vroeg de burgemeester... of de geslaagde dag nou een kwestie van beleid was of van mentaliteit. Vooral dat laatste. Het is natuurlijk een hele andere tijd. En uh, nogmaals ook hele andere problemen. Uh, we hebben wel natuurlijk lessen eruit geleerd. Mm -hmm. Hoe je zelf een goede sfeer uh, kan laten omslaan. Als je, als je overreageert. En uh, daar hebben we dus heel goed op gelet. En waar ik mijn partners, uh, politie, ook mijn ministerie... Maar ook brandweerambulance en de nationaal coördinator. die er ook de linking pin was met het Rijk. enorm dankbaar voor bent. samen met alle Amsterdamse ambtenaren natuurlijk. Is dat ze dat begrip hadden van laten we kijken naar hoe we. Uh, echt zowel de feestelijkheid. als de openheid. als de veiligheid en de ongestoordheid. dat we die alle vier waarmaken. En dat niet het een ten koste gaat van het ander. En dat is eigenlijk een heel creatief proces geworden. waar we op een gegeven moment meer dan gewoon lol in krijgen... En we hebben verschillende veiligheidsproblemen... bijvoorbeeld met feestelijkheid kunnen oplossen. Ja, dan sla je twee vliegen in één klap. Geen punt dat de koning dan even stillegt daar bij Java-eiland... om van... de hand te schudden met Armin van Buren. Dat was fantastisch. En... Want zo is hij, hè, die koning? Ja, zo is die. En uh, het is heel grappig. Ik werd gebeld door het beleidscentrum van... Uh, wat vind je, mag dat? Uh, kunnen we afwijken van de afspraak? En ik ben op het laatst wel van hou je aan afspraak... want anders wordt iedereen nerveus met allerlei dingen. Dus ik zei, nee, waar ons nou aan de afspraak? Toen zei die ene hofdame tegen me, ik wens je heel erg veel succes. Dus die, die, die kent haar baas beter dan ik. En, uh, maar toen ik zag dat ze het mooi geregeld hadden en dat hij niet in het water zou vallen... Uh, toen dacht ik, nou, dat moeten we even doen. En weet u, ik heb er geen enkele spijt van. En hij zeker niet. Want het was volgens mij een beetje zijn eerste Jordaanwandeling. wandeling uh, Zoals Beatrix die heeft gemaakt, de koningin toen... Uh, ik zag de mensen echt helemaal emotioneel worden en Army van Buren inclusief en de mensen van Army van Buren, maar ook de mensen van het concertgebouwkest, vonden dat zo'n fijne chieste uh, dat ze er gewoon emotioneel van werden. En dat sloeg over op die 15.000 mensen. Geeft iets aan over de nieuwe richting die onder Willem Alexander is ingeslagen? Dat hij gewoon zijn eigen initiatieven moet blijven nemen en zich niet te veel moet aantrekken van uh, zorgzame burgemeesters. Al dus, de burgemeester van Amsterdam. Borussia Dortmund heeft het gered. Staat in de finale van de Champions League. Finale dus. Verloor gisteren weliswaar met 2-0 van Real Madrid. Maar had in Dortmund gewonnen met 4-1. Gisteravond in Bernabeu. werd het toch nog wel heel erg spannend hoor. Benzema scoorde in de 82e minuut 1-0. En toen werd het de 88e minuut. Brazil, Benzema. Benzema legt terug en Ramos, 2-0... Gaat het dan toch nog gebeuren hier? Nee, het bleef bij 2-0. Bij 3-0 zou Madrid naar de finale gaan. Maar zover kwam het dus niet. We gaan naar correspondent Edwin Winkels opnieuw. Spraken je al even, Edwin, over Fuentes en de veroordeling. Nu even over het voetbal. Real scoorde pas vlak voor tijd. Hebben zij nog het offensief te laat ingezet? Ja, dat is vandaag wel eens een tendens. Ze begonnen de wedstrijd goed, hadden wat kansjes. En toen inderdaad vanaf die, die 81e dus minuut leek het te kunnen gebeuren, als je gisteren de commentatoren hoorde. Die waren dan nog eens tien keer het en enthousiast. Enthousiaste Jeroen Gruter, die we net hoorden. <lacht> uh, iedereen ging uit zijn dak. Toen, toen die twee minuten voor tijd ook nog de 2-0, dachten dat het wonder mogelijk was. Maar als je de commentaar ook terugleest, ook van de voetballers zelf, dan ze eigenlijk hadden we die uitwedstrijd niet met 4-1 mogen verliezen. Die achterstand was te groot. We hebben het gedaan, dus we hebben het niet uh, gisteren verpest, maar, uh, maar al vorige week in Dortmund. En dat komt natuurlijk hard aan. In Madrid, hoe is er gereageerd op het weer niet halen van de finale? Ja, dat is al jaren zo. Ze zijn al elf jaar op zoek naar La Decima, heet dat. De tiende Cup uh, die Real Madrid uh, zo graag heeft. Uh, vandaag Marca, grote sportkrant daar. Die kopt met een uh, foto van het stadion. En Jokri, ik geloofde erin. Uh, helaas niet. En als de concurrent zegt, wonder wel, was er geen wonder. En de spelers ook, zeiden ze, ja... Uh, uh, we gaan met een geheven hoofd uh, vertrekken, zei Cristiano Ronaldo. En he, ook hij en de spelers Ramos, die de doelwit maakt. Hij zegt, als we in Dortmund zo hadden gespeeld... zoals we vanavond hebben gedaan, dan, dan hadden we niet met 4-1 verloren. En dan hadden we nu in de finale gestaan. Ja, die, die, die teleurstelling is groot. Met, met Maurinho, trainer, die werd gehaald... om Real Madrid die Europa Cup te bezorgen. Vroeger strandden ze de laatste jaren steeds in de achtste finales. Hij is er wel drie keer tot de halve finales geleid. Maar het is voor hem... Uh, toch ook een flinke tegenvallen natuurlijk dat die finale uh, niet, eens, niet één keer gehaald is. Ja, laten we even naar hem gaan luisteren. Maybe next yeah, maybe not. Who? I don't Wilson. know. But uh you know, I want to be where uh, I love to be where people love me to be. Where people love me to be, Mourinho wil graag werken daar waar hij geliefd wordt is. Dat klinkt toch een beetje als een verkapte aankondiging... van zijn vertrek bij Real, of niet? Hoe zie jij dat, Edwin? Ja, nou, het zit er al veel langer aan te komen. Hij is Real Madrid zat. En, en een deel van Real Madrid is hem een beetje zat. Het is altijd spanning, altijd Geduldigd. slecht gehumeurd. Ja. ja, altijd wat. En later op de persconferentie uh, was hij er ook duidelijk over. Hij zegt van... Uh, uh, de Engelse media die, uh, die behandelen me veel beter. Uh, hier in Spanje zijn er mensen die me haten. En veel van de mensen die me haten zitten hier in de perszaal. Dus zoals altijd zijn wij journalisten die het gedaan hebben, natuurlijk. Het publiek en de spelers uh, steunen hem. Maar nee, er ligt een groot contract in principe bij Chelsea voor hem klaar. Daar heeft hij al getraind. Uh, hij heeft al een huis gekocht in Londen vorig jaar. Uh, en alles wijst erop dat, uh, dat eind juni hij uh, naar, naar Engeland vertrekt. En kijken we nog even naar vanavond. Want zijn er nog mensen in Spanje die erin geloven... dat Barcelona die achterstand tegen Bayern München weg kan werken? Nou, misschien na gisteren. Je ziet dat Reynold Ritt in, in, in acht minuten... Uh, een, een tegenstander toch een beetje zenuwachtig kan maken. Uh, 4-0... Is was Barcelona in de uitwedstrijd in München... dus nog, natuurlijk nog veel moeilijker dan 4-1. Eén doelpunt van Bayern en dan zou Barcelona de 6 moeten maken. Dat wordt dan echt onmogelijk. Maar de spelers de laatste week hebben ze een beetje uh, toch elkaar opgepept. En, en gisteren verdediger Piqué zei als één club 1 ploeg dit kan, dan is Barcelona het. En ze vertrouwen dit keer allemaal volledig op Messi. Vorige week was hij nog niet helemaal fit. Hij bewees nu, afgelopen week en al, dat de oude Messi er weer is. Dus ze hopen vooral, denk ik, op, op Messi. Maar het lijkt eh, ook voor de meeste Catalanen hier een onmogelijke opdracht. Het kan dus toch nog wel interessant worden vanavond. We gaan kijken. Edwin Winkels vanuit Spanje, dankjewel. Straks de veroordeling van dopingarts Fuentes. U hoorde er al eventjes over. Nou, daar is bijna niemand blij mee. Ook in Nederland niet. Blijf luisteren. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We zullen niet toestaan dat de Syrische president Assad verslagen wordt, zegt Hassan Nazarallah. En hij is de leider van de machtige Libanese Hezbollah-beweging. Strijders van Hezbollah vechten steeds openlijker aan de zijde van de Syrische regering. En daarmee wordt het risico steeds groter dat de gevechten overslaan naar Libanon. Aan de grens is dat nu ook al het geval. Sander van Hoorn, onze correspondent, ging er kijken. Kasser is een dorpje in het noorden van de bekaa vallei dus helemaal in het noorden van Libanon... wat eh, op de grens eigenlijk ligt met Syrië. En dit is het land van Hezbollah. Uh, ik ben hier dus ook naartoe gereden met een gewapend escort. Ik had niet echt heel veel keuze. Maar ze hebben meegenomen naar een plek op de grens... waar ik uitzicht heb over Syrië. En dan kun je Xir zien liggen. Dat is de plek waar Nasrallah het over had. Daar, zegt hij, wonen veel Libanezen. En wij hebben het recht om ze te beschermen... Er is inmiddels natuurlijk heel veel discussie of het daar wel bij blijft... of Hezbollah niet steeds openlijker en steeds actiever meevecht... ook op andere plaatsen Homs, Damascus, Misschien zelfs nog wel verder, als je de rebellen uh, gelooft. De rebellen trouwens, die In inmiddels raketten terugschieten. In daar is de grens, zegt de eigenaar van het huis. Sorry, en eh, maar... En zij schieten raketten over ons heen. Wat ik ervan vind, wat kan ik zeggen? Wat ze ervan vinden, dat wordt wat duidelijker in Hermel. Dat is de grootste plaats, even verderop, even verderop, echt een paar kilometer. Dat is de plek waar de raketten van de Syrische rebellen terechtkomen. Een man legt de overblijfselen van een redelijk grote raket... ik denk een gratraket, op de stoep voor zijn huis. Een huis wat beschadigd is door die raket. En de auto die ernaast geparkeerd staat... Die is helemaal aan gruzelementen. Afgelopen zaterdag is die raket hier terechtgekomen, zegt hij. Zeven kinderen waren er op dat moment thuis. Het is een godswonder dat er geen gewonden zijn gevallen. En zegt de man nog, natuurlijk ben ik bang. Ik heb mijn kinderen dus, terwijl ik aan het huis aan het werken ben... ook maar even ergens anders ondergebracht. De BK-vallei. Is eigenlijk een lappendeken, want het volgende dorp is christelijk en het dorp daarop kan weer soenitisch zijn. En dat zijn dorpen die dan weer de Syrische rebellen steunen. Maar dat is een dorpje dat bestookt wordt door de Syrische regering. De laatste beschieting dat was hier achter die heuvel, 200 meter bij de huizen vandaan. En Dat zegt een winkelier tegen me, een klein winkeltje, een supermarktje. Hezbollah valt Syrië aan en dus vallen de mensen in Syrië terug aan. Dat is logisch en we vragen Hezbollah, de leiders van Hezbollah, dus ook om te stoppen met hun activiteiten in Syrië. Twee dorpjes in Libanon. Het ene dorpje steunt de Syrische regering en wordt vanuit Syrië bestookt door de rebellen. Het andere dorpje steunt die rebellen en wordt vanuit Syrië bestookt door de Syrische regering. Er lijkt geen einde aan te komen en de kans wordt alleen maar groter dat die dorpjes in Libanon op een gegeven moment ook met elkaar slaars raken. Gevaar dus dat de gevechten gaan overslaan naar Libanon, hoort u onze correspondent Sander van Horen over. Met verkeersinformatie, er staan niet heel files, veel files. Het is uh, vrij rustig, John Bakker, maar er is al iets aan de hand op de A15. Wat op gebeurt A15, er? Ja, op de A15 staan een kapotte vrachtwagen vanuit Rotterdam naar Gorkum... in de buurt van Harningsveld-Giessendam. Er staat inmiddels 7 kilometer file achter. De rechterrijstrook is daar afgesloten. verkeer vanuit Rotterdam naar Gorkum kan dan ook beter omrijden... via Breda en Oosterhout. Over de A16, de A59 en dan de A27. Het Spaanse antidopingagentschap gaat in beroep tegen het vonnis... tegen dokter Eurva Manio Fuentes. De rechtbank veroordeelde de hoofdverdachte in Operación Puerto... tot een jaar gevangenisstraf voor het in gevaar brengen van de publieke gezondheid. Daarnaast bepaalde de rechter ook dat al het bewijsmateriaal... documenten en bloedzakken moet worden vernietigd. Daar gaan we over praten met de directeur van de Nederlandse dopingautoriteit... Herman Ram. Goedemorgen. Goedemorgen. En vooral dat laatste, dat het vernietigen van bewijsmateriaal, uh, dat roept toch wel vragen op, ook bij u? Ja, zeker natuurlijk, uh, want dan is het op een gegeven moment onomkeerbaar. Uh, en dat lijkt me verschrikkelijk, want al wordt al heel lang gespeculeerd over wie dat allemaal zou kunnen zijn. Dat zal dan doorgaan, maar zonder dat je er ooit echt iets mee kan. Heeft u er een idee van waarom een rechter dat zou bevelen, dat vernietigen van dat bewijsmateriaal? Nou ja, in dit geval heeft de rechter uh, gezegd dat het, uh, het privébelang, het privacybelang van de betrokkenen eigenlijk zwaarder weegt dan het opsporingsbelang van, uh, van dit soort dopingzaken. Uh, dat is een afweging. Een afweging die mij uiteraard totaal niet bevalt, maar dat is wel de motivatie. Mm, maar goed, ik kan mij voorstellen dat hier het laatste woord nog niet over gesproken is. We begrijpen dat in ieder geval het Spaanse antidopingagentschap al in beroep gaat. Wat, wat verwacht u? Zal, zal dit. Het zal er niet gebeuren dat die zakken vernietigd worden? Ik moet er niet aan denken, maar ja, het is op zich natuurlijk uh, een, een heel slecht teken dat dit in eerste aanleg zo is afgelopen. Uh, die beroepszaak zal ongetwijfeld weer lang duren. Uh, je weet nooit wat er in die tussentijd gebeurt. Maar het is niet geopgevend en helemaal uitsluiten kan ik het jammer genoeg niet. Nee, wat, wat, wat had gekund met die wat, wa, waren dan Kan je dan uh, ja, nog meer verdachten vinden? Nog meer wielrenners, sporters, andere sporters wellicht ook die uh, gebruik hebben gemaakt van dat dopingnetwerk van uh, onder meer Fuentes? Ja, dan zou je misschien met een enkele uitzondering, maar ik, ik denk toch in het overgrote deel van de gevallen die bloedzakken kunnen terug, uh, terugkoppelen naar degene die erachter zit, naar de sporter die het geweest is. Ja. En dat zou sowieso natuurlijk de mogelijkheid geven om naar die individuele zaken te gaan kijken, maar vooral ook, en ik denk dat dat misschien nog wel belangrijk is, een totaalbeeld geven van wat daar aan de hand is geweest. Ja, en, en welke sporten daar nog meer bij betrokken zijn? Want Welke verdachtmakingen zijn al geuit daarover? Er zijn uh, genoemd is in ieder geval uh, tennis, voetbal, boksen, uh, atletiek. Um, en er zou natuurlijk nog meer kunnen zijn, want dat weten we niet. Maar die zijn allemaal genoemd. En dat is ook precies wat ik bedoel. Het lijkt nu nog steeds een wielerzaak. En het is uiteraard ook een grote wielerzaak, maar... Nee. Juist het feit dat het een veel wat breder en een beetje sportontvallend iets geweest is, dat is echt belangrijk voor het beeld van hoe doping in elkaar zit. Meneer Ram, in wiens handen is dat spul nu? Wie heeft die zakken? Wie heeft die documenten? Uh, justitie. En uh, die heeft ze ergens opgeslagen. En waar weet ik ook niet, maar ergens liggen ze ongetwijfeld uh, achter de Slot en Gendel uh, te wachten op het moment dat ze of uh, ter beschikking van uh, mijn Spaanse collega gesteld worden, want dat zou dan de bedoeling zijn. Of vernietigd worden. Ja, en, en dat Spaanse antidopingagent had die ze niet in handen? Heeft die ze afgegeven aan justitie? Of? Nee, nee, nee hoe die dat? heeft ze nooit gehad. Die nee, heeft ze nooit ze gehad. Tijd, nee, die heeft ze nooit gehad. Ze zijn in de tijd bij een huiszoeking in beslag genomen. Uh, ze zijn toen, en daar zijn wat gruwelijke beelden van, onder welke omstandigheden. En daarna zijn ze meegenomen door de politie. Ze zijn ergens uh, op een aantal punten onderzocht. In die hele korte periode is naar buiten gekomen hoe het met de wielrenners zat. En uh, daarna zijn ze echt nooit meer uh, tevoorschijn gekomen. Ja. Verandert deze uitspraak nog iets aan uh, ja, de mogelijkheden van, van dopingjagers? Ja, in die zin, dit toont onze beperkingen op het moment dat, uh, dat justitie of eventuele regering, maar in dit geval gaat het om justitie zich zo opstelt. En dat vinden we niet alleen uitermate vervelend... sterker nog, we vinden het onaanvaardbaar. Je zult nu zien, ook in Spanje... dat er een enorme druk ontstaat om dit in de toekomst te voorkomen. Dus het kan ertoe leiden dat er andere regelgeving komt... in specifieke landen. Ja. Nou, daar komt hoger beroep, meneer Ram. Dat wachten we af, samen met u. Dan spreken we u graag weer. Hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. De eerste tonen van Joe Jackson. Britse muzikant. Van op zijn zestiende te spelen. Doet hij nog steeds. Stepping out. Het NOS Radio 1-journaal. De dam naar Mark Robin Visser. Goh, dat heb ik gisteren ook al een paar keer gezegd. Joh, ja. heb, ja. heb je ook <laughs> weer uitzicht op het paleis? Mijn vaste stek hier, zo langs de rand. Jazeker, ik ben nu aan de achterkant uh, van het paleis uh, bij uh, die andere ingang uh, van de Nieuwe Kerk. Uh, een van de ingangen die gisteren gebruikt is. Dus hier stonden uh, twee prachtige, enorme, ja hoe mag je dat noemen, stellages met bloemen. En die zijn volledig geplunderd. Alleen bovenin, waar de mensen niet bij konden. Je kunt zien dat mensen zelfs met stoelen in het hek geklommen zijn hier om... Bovenste bloemen zoveel mogelijk eruit te, te pakken. En alleen helemaal bovenin nog een paar toefjes. Had u nog een bloem willen hebben? Ja. Met de kleine bloemen. Dan moet u helemaal naar boven klimmen, naar, naar open klimmen. Ja. De bloemen plukken. Ja. Kan man hier de bloemen holen? Ja, u ja. ja. ja. ja, mag ze nemen. Ja, het is gratis voor het volk, maar uh, ja, er, is niet, er is niet veel meer over. Ja, de nieuwe kerk dus. Uh, ja, op deze manier gaat echt even proberen. Hier, er is een stoel. Klim in de stoel. Hij klimt in het hek en hij probeert Wat nog een oranje tulp. Ja, het is met gevaar voor eigen leven. Uh, zo gaat het hier aan de buitenkant van de kerk. Hopelijk, maar ik weet nog steeds niet zeker... kunnen we straks ook even een blik binnen in de nieuwe kerk werpen. Hoe het er daaruit ziet. Ik ben benieuwd. Tot straks. Het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. Tot zo dadelijk. Het zal u niet verbazen. Ook de kranten staan in het teken van de inhuldiging... en alles wat er gisteren gepasseerd is aan Oranje. Telegraaf schrijft, met de troonsbestijging van koning Willem-Alexander... heeft Nederland een staatshoofd dat zich met nieuwe energie gaat inzetten... voor de eenheid en verbinding in ons land. Nog maar net 46 jaar oud is de koning in de kracht van zijn leven. Schrijft de krant, maar heeft ook voldoende levenservaring... om het voor de uitoefening van zijn functie benodigde gezag af te dwingen. Oh, dat vraagt de krant zich af. Heeft hij dat al? Oh, ja, juist. En de Volkskrant brengt een artikel met de kop. Daar sta je dan. Daaronder een stuk ja, tekst dat rechtstreeks uit een roman lijkt te komen. Zonlicht valt door de hoge ramen van de kerk... als de koning binnenkomt en op zijn troon gaat zitten. Ze zingen het Wilhelmus en daarna is het stil. Nu moet de koning speechen. Achter hem, boven het flonkerende, opgepoetste koorhek... zweven camera's aan robotarmen. Die kijken over zijn schouder mee. Niets blijft ongefilmd en onbesproken in het theater dat zijn leven is. Ik hoor een lied... De ouders van Maxima konden er niet bij zijn. En ook niet bij andere officiële gelegenheden, want ze waren niet uitgenodigd. Jorge en Maria volgden de plechtigheden dan vanuit een sociëteit in Buenos Aires, weet het Algemeen Dagblad. De ouders van de nieuwe koningin waren gisteren te vinden bij vrienden in de sociëteit Los Pinguinos. Via de televisie zijn gezegd hoe een schoonzoon werd ingehuldigd in Amsterdam. Financiële Dagblad bespreekt op de site onder meer het protocolfetischisme van Willem-Alexander. Of beter gezegd, het ontbreken daarvan. Want de Nieuwe Koning heeft juist gezegd geen protocolfetischist te zijn. Als je goed zoekt, maar is er ook ander nieuws. Een knokpartij in het Venezolaanse parlement. Daar zijn enkele leden van de oppositie in elkaar geslagen. Omdat ze Nicolás Maduro nog niet als president hebben geaccepteerd. Zo los je dat dan op. Kennelijk, oppositielid Julio Borges heeft een bond en blauw gezicht opgelopen. Op de Venezolaanse televisie doet hij een geëmotioneerde oproep. A cada Venezolano. Dit is niet alleen een aanval op mij, maar een aanval op het hele land, op elke Venezolaan. We moeten blijven strijden voor een fatsoenlijk Venezuela, zegt Borges. En Koevoorden wil samen met de Duitse gemeente Noordhoorn werk maken van het personenvervoer per spoor tussen beide steden, meldt RTV Drenthe. Dat wordt dan wel een zaak van lange adem, vooral het gedeelte Koevoorden en eh, Lichheim. Dat moet flink op de schop vanwege het grote aantal onbewaakte overgangen. Zo dadelijk, na het journaal van uh, 8 uur, hebben wij contact met de uh, politie Amsterdam uh, om te vragen hoe het ze bevallen is. Hoe het gelopen is gisteren, of er uh, tot de late uurtjes is doorgegaan en hoeveel aanhoudingen er zijn geweest. Ook contact met uh, de burgemeester van Rotterdam, Abu Talib, van het Nationaal Comité Eelhuldiging. Blijf luisteren. De troonswisseling op Radio 1. Ik sta op het punt mijn koningschap over te dragen aan mijn zoon Willem-Alexander. 33 bewogen en bevlogen jaren. Voelt u het nou ook als een historisch moment waar wij voor u intens, intens dankbaar zijn? Uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander. Het is toch een heel bijzonder moment als dan die handtekening ook echt daar staat. Ik aanvaard dit ambt met dankbaarheid. Je bent maar je krijgt er ook het mooiste voor terug. Vandaag mag ik plaats voor een nieuwe generatie. Zo waarlijk helpen mij. Op de Radio, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zweden zijn sociaal. Grote kans dat u op dit moment in uw auto zit. Maar u fietst waarschijnlijk ook wel eens. Volvo heeft cyclist detection uitgevonden.